7 uur. Het NOS-journaal Doorald Megens. Burgemeester Gouda mag aanblijven. 19 licht gewonden bij flatbrand in Gouda. Een Amerikaan opgepakt die aanslagen wilde plegen in Washington. Burgemeester Wim Cornelis van Gouda mag aanblijven. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad neemt genoegen met zijn excuses. Cornelis kwam in de problemen door een vakantiehuis... dat hij had laten bouwen in de Ghanese stad Elmina. Elmina en Gouda hebben een vriendschapsband. Tijdens de bouw van het vakantiehuis... liepen zaken en privé van Cornelis door elkaar. Ook werden lokale bouwvoorschriften overtreden. Cornelis gaf gisteravond aan dat dat anders had gemoeten... en het grootste deel van de Goudse Raad nam daar genoegen mee.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 Bij een brand in Gouda is een deel van een flat ontruimd. 19 mensen moesten worden behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. 12 van hen moesten naar het ziekenhuis. De brand ontstond in een garagebox bij de flat. Het vuur was snel onder controle, maar de rook zorgde voor veel problemen. 18 appartementen werden ontruimd. Rond 2 uur vannacht mochten de bewoners weer naar huis. In Amerika is een man van 26 opgepakt... omdat hij het Pentagon en het Capitool wilde aanvallen... met op afstand bestuurbare vliegtuigjes... De man wilde de vliegtuigjes volhangen met bommen. Om de aanval te kunnen uitvoeren bestelde hij explosieven... bij mensen van wie hij dacht dat ze bij Al-Qaeda hoorden. In werkelijkheid deed hij zaken met FBI-agenten. De man wilde Amerikanen doden omdat ze vijanden van Allah zouden zijn. Het dagelijks leven in Hongkong ligt vandaag grotendeels stil. Veel overheidsdiensten, bedrijven, scholen en financiële instellingen... zijn gesloten vanwege de orkaan Nesat. Het oog van de orkaan zal Hongkong niet direct raken... Maar de stad heeft wel last van flinke rukwinden. Eerder deze week zijn op de Filipijnen tientallen mensen omgekomen. Toen Orkaan Nesad daar overtrok. Ook was er veel schade. De Saoedische vrouw die was veroordeeld tot tien zweepslagen... omdat ze een auto bestuurde, wordt niet bestraft. Koning Abdullah van Saoedi-Arabië heeft de straf herroepen. Dinsdag werd de vrouw door een rechtbank in Jeddah schuldig bevonden aan overtreding van het verbod op autorijden. Het verbod staat niet in de wet. Het wordt gezien als een religieuze regel. De laatste maanden hebben Saoedische vrouwen herhaaldelijk tegen het verbod geprotesteerd. Maandag beloofde koning Abdullah dat vrouwen in Saoedi-Arabië meer rechten krijgen. Zo mogen ze in 2015 aan verkiezingen deelnemen. Zo'n dertig aanhangers van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK... hebben urenlang een deel van het gebouw van de Duitse zender RTL in Keulen bezet gehouden. Ze hielden in het redactielokaal van het actualiteitenprogramma Explosief een zitstaking...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 komt uit het zuiden tot het zuidoosten. Ook morgen en in het weekend veel zon en relatief hoge temperaturen. ANWB ah, Verkeersinformatie. Het best begin van de ochtendspits. Er is een technische storing. En daardoor zijn de spitsstroken op de A1 bij Deventer... en op de A50 bij Arnhem dicht. En ook zijn er problemen met de rijstrooksignalering op de A12. Een overzicht van de bijzonderheden. De A1, daar staat dus een lange file vanaf Hengelo naar Apeldoorn... tussen de het Markelo en Deventer, 15 kilometer... Op de A2 zijn bergingswerkzaamheden van Eindhoven naar Maastricht... of dat moet zijn Eindhoven richting Utrecht. Voor de afrit Kerkdriel nu 7 kilometer. Na een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. Het verkeer naar Utrecht kan beter omrijden vanaf knooppunt Waterdorp via Breda. Op de A7, Hoorn richting Zaaddam, gebeurt er ongeluk bij Purmerend Noord. 5 kilometer file vanaf Horen. De linker rijstrook is dicht. Op de A12, vanwege de problemen met de rijstrooksignalering... tussen Beek en knooppunt Waterberg 14 kilometer... En een stukje verderop tussen Wageningen en Veenendaal, 4 kilometer. Ten slot op de A67, Venlo richting Eindhoven, een geschaarde vrachtauto. Tussen afrit Helden en Asten, 4 kilometer. De rijstrook is dicht. De betrouwbare transitbedrijfsauto van Ford. De bedrijfsauto die je helpt op de helling met heel start assist. Die je assisteert als je dreigt te slippen met de ESP en EBA veiligheidssystemen.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 Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Binnen het CDA is een ongemakkelijk gevoel blijven hangen... na het verhitte debat tijdens de algemene beschouwing... en de toon daarin van de PVV. Wij waren gisteren bij een partijbijeenkomst... waar CDA's hun hart konden luchten. Hoort u zo dadelijk. We gaan eerst naar de man die plannen had... een aanslag te plegen op het Pentagon. Hij was een Amerikaan uit de staat Massachusetts en hij wilde die aanslagen plegen met kleine van afstand bestuurbare vliegtuigjes vol explosieven. En de plannen die hij daarvoor had waren al in een vergevorderd stadium. Contact nu met onze correspondent in Washington, Wessel de Jong. Uh, Wessel, wie is deze man? Uh, het gaat om een 26-jarige man uit de buurt van Boston. Hij was uh, van plannen met drie op afstand bestuurde vliegtuigjes geleid door GPS gevuld met uh, plastic explosieven, doelen aan te vallen in Washington onder andere het congres het Pentagon. Nou, in het voorjaar uh, in mei was hij al uitvoerig foto's wezen maken ter voorbereiding. Zijn naam is Reswan Verdaus nou, Het is een gewone Amerikaan maar wat zijn uh, nationaliteit is dat vertelt het verhaal niet. Dat is, uh, dat is niet duidelijk. En het is hij is afgestudeerd, een natuurkundige, hoe kan het ook anders? Dus verstand van vliegtuigjes had hij wel. Maar was het een serieuze terrorist of is hij niet helemaal in orde? Nou, zijn plannen waren in ieder geval wel serieus. Uh, hij dacht dat hij contact had met handlangers van uh, Al-Qaeda. Maar ja, goed, dat bleken dus in werkelijkheid uh, FBI-agenten te zijn. En aan die FBI-agenten heeft hij ontstekingsmechanismen geleverd. Uh, verbouwde mobiele telefoons voor bommen om aanslagen te plegen op uh, Amerikaanse militairen in het buitenland. Uh, die... Die, die, die verbouwde telefoons zijn dus altijd veilig in de handen van die FBI gekomen. De FBI die volgde hem al zo'n beetje vanaf, uh, vanaf 2010. Vanaf die tijd, dus een jaar geleden, liep hij al rond met zijn plannen voor zijn individuele jihad. En dat deed hij omdat uh, volgens hem Amerikanen de vijanden van Allah zijn. En hij zei bij zijn arrestatie, ik moest dit doen. Ik had geen andere keuze. En uh, die agenten hebben zo lang gewacht eigenlijk met die arrestatie een, uh, een jaar lang. Om echt te kijken of die serieus was of hij niet op een gegeven moment toch zou stoppen. En hij is niet gestopt met zijn plannen. Ja, ja, sterker nog, hij was al redelijk onderweg, als we jou goed uh, begrijpen. Is er ergens nog reëel gevaar geweest? Nee, het is toch niet een heel zwaar verhaal geworden. Je ziet ook, uh, morgen is het geen voorpagina-nieuws hier in de kranten. En de FBI heeft verklaard, het uh, publiek is nooit echt in gevaar geweest. FBI heeft hem van de week wel op een gegeven moment nog wapens geleverd. Zes geweren, drie granaten. Nou, die heeft hij ook nog uh, gretig aangenomen. Bleek overigens niet te functioneren, die geweren. Maar goed, nadat ze die hadden geleverd, uh, toen hebben ze toch echt maar serieus ingegrepen. Hebben ze hem uh, ingerekend. En deze man dat is natuurlijk op zich wel opvallend... Dat was natuurlijk precies het, het, het, het type mens waar Obama onlangs voor waarschuwde... in de aanloop uh, naar de herdenking van 9-11, uh, dat, uh, dat toen tien jaar geleden was. Toen zei hij, ja, een hele grote aanslag zoals die tien jaar geleden was uh, gepleegd... daar hoeven we niet zo bang meer voor te zijn. Maar we moeten juist nu uitkijken voor die lone wolf. Dus voor die, voor die eenzame hondsdolle, dat eenzame hondsdolle beest. En daarvan hebben ze er nu eentje te pakken. Wessel de Jong over de man die aanslagen voorbereiden op het Pentagon. Dan naar het CDA. Partijleden krijgen steeds meer moeite... met Geert Wilders en zijn PVV. Staatssecretaris Bleker kreeg dat gisteravond duidelijk te horen... op een partijbijeenkomst in Leiden. De manier waarop vorige week werd gedebatteerd... bij de Algemene Beschouwingen zette veel kwaad bloed bij Leidse CDA'ers... merkte verslaggever Wilma Borgman. Zoals het vorige week ging in de Tweede Kamer, dat mag niet nog een keer... Bij het CDA in Leiden hebben ze er in ieder geval schoon genoeg van, was de boodschap aan staatssecretaris Henk Bleker. Die kwam gisteravond bij de Leidse afdeling praten over de positie van het CDA in het kabinet en kreeg daar een duidelijk signaal. Zo kan het niet langer. En er moet duidelijk iets veranderen. Zo willen we niet langer behandeld worden. Als meneer Wilders niet verandert, dan moeten ze stoppen. Het optreden van fractieleider Van Haarsma-Buma vorige week... die tijdens het debat Wilders rechtstreeks aansprak, is goed gevallen. Sterker nog, dat had veel eerder en veel vaker moeten gebeuren... was de boodschap aan Bleker. Wordt dit nou, de nieuwe koers, de nieuwe inzet... dat we krachtige stelling nemen tegen dit soort onzin... die iedere keer wordt uitgegaan, of is dit een eenmalige actie geweest...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 Zo moet het wel. En ik vind dat we uh, op de tweede dag van de Algemene Beschouwingen... daar een uh, mooi nieuw startpunt van hebben gezien, uh, gemarkeerd door uh, de heer Hasma Buma. Dus dit zetten we zo door? Wat mij betreft wel. Ik, ik hoop het echt van harte. Op die manier moet het CDA zijn eigen geluid en eigen positie weer terugvinden. En het helpt dan ook, volgens Bleker, als er binnen een jaar... Tien nieuwe, duidelijke standpunten worden opgeschreven. Door het strategisch beraad onder leiding van voorzitter Rutte Peetoom. Over de economie, over de zorg of integratie. Over de politieke thema's van nu, zegt Bleker. Over dat soort onderwerpen moet je weer hele uh, heldere, Soms misschien wel standpunten innemen... die een beetje tegen de bestaande stroom... en de bestaande opvattingen in de samenleving ingaan. In Leiden hebben ze goed naar Bleker geluisterd. De nieuwe fermheid richting Wilders, een nieuwe inhoudelijke koers... en daarmee wordt het vertrouwen vergroot dat het weer goed komt met het CDA. Het antwoord is dat ze absoluut niet meer pikken dat Wilders zo tekeer gaat. Dat, dat ik, hebt u gehoord? Dat heb ik van hem gehoord. Ik vind van, dat Van Haas Mabuma wel dus een goede weg van het fatsoen heeft ingeslagen, En daar ben ik heel blij mee. Want ik vond het verschrikkelijk. Aan de ene kant moet je toch met elkaar compromissen sluiten... en aan de andere kant worden de standpunten ingenomen... Uh, die toch heel ver van ons afstaan. En ik ben blij dat uh, de fractie nu in ieder geval... duidelijk een tegengeluid heeft laten horen. En ik hoop ook en ik verwacht ook dat dat de komende tijd... vaker gaat gebeuren. Dat we toch wat meer afstand gaan nemen. Over een half jaar zijn er presidentsverkiezingen in Frankrijk en daar zijn ze nu al heel erg druk mee. Gisteravond was er een debat, straks een verslag daarvan. Nu de verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. Even een update over de situatie met de spitstrook en de rijstrooksignalering. Dat lag er verlossend uit in Gelderland en Overijssel door een storing bij Rijkswaterstaat. Dus goed nieuws, de A1 is de spitstrook weer in gebruik en ook op de A12 komt er verbetering in de situatie. Wat nog wel opvalt zijn de lange files daar. Bijvoorbeeld op de A1 vanaf Hengelo naar Apeldoorn. 18 kilometer tussen Markelo en Deventer. Dat levert dikke uur reistijdsvertraging -re op. En verder op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Daar staat 12 kilometer tussen de afrit Beek en Westervoort. Een update over de A2, het ongeluk bij Kerkdriel. Daar staat de 7 kilometer vanaf de afrit sint Michielsgestel tot aan Kerkdriel richting Utrecht. Dat is een ongeluk en de rechte reisdruk is dicht. Het verkeer naar Utrecht dat kan beter omrijden via Breda. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 16 minuten over 7 is het. Het wordt uh, weer mooi weer vandaag. En daarom is Mark-Robin Visser vanochtend bij de kunstijsbaan in Haarlem. Snapt u? Daar had hij uh, al vrij snel de brandweer op zijn dak. Zo, er staat ineens de brandweer voor de deur. 1, 2, uh, 3, 4. Vijf brandweermannen met gasmaskers en helmen op. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn net nog binnen geweest, toen was alles nog goed. Waarschijnlijk nu ook nog wat te ze zeggen. Dus uh, dat <laughs> komt allemaal goed. Sorry voor het alarm. Ja. Geef het niet te Zijn, zijn jullie nou uit bed gekomen ervoor? We waren al wakker, want we hadden al een klusje oh. gehad. Dus, uh... Neem ons niet kwalijk. Ja, bedankt. Dag. Ik denk dat ze twee minuten dat uh, het uh, alarm ging af. Uh, nog geen kilometer afstand zitten. Ah, juist. Dus uh, als er hier iemand aan de hand is, is dus een directe doormelding. Dus we ja. staan dus met. Uh, maar wat was er nou? Ja, we hebben één detectiekoppie hier is aan vervanging toe. Een detectiekopje? Ja, we hebben uh, natuurlijk met de, de gassen die wij gebruiken, de vloeistoffen die we gebruiken... hebben we overal onder de baan, in de machinekamer, overal hangen detectiekoppen. En ja, zodra er ook maar iets aan de hand is, gaan die dingen af. Ja. Nou, dan is het misschien toch goed dat we even een kijkje in de machinekamer gaan nemen. Of alles wel in orde is. Eh, ik ben er net, net, net ja. al even geweest. Kunnen ja. eh, we samen ik, nog een dubbel ja, check doen? Ja, ja, ja, prima. Nou, volgens mij eh, draaien ze wel op volle toeren. Jazeker, de compressoren staan nu volop, eh, volop te draaien. Hoe koud moet het nou worden? Nou, ik probeer hem nu naar de min 10 te krijgen. Zodat we de dag kunnen overleven als het straks zonnetje er doorheen komt. Als ik op het meter kijk, zijn we er nog niet helemaal? We zijn er nog niet helemaal. We moeten nog een, een half graadje verder zakken. En dan zitten we op de min 10. En dan, uh, dan overleven we de dag vandaag. Hoor. U bent eigenlijk een beetje tegen de natuur in aan het pompen, hè? Want het wordt een hartstikke mooie dag vandaag. Ja, maar goed, dat is de kunst, hè. In nachtelijke uur, als het wat kouder is, uh, zoveel mogelijk kouder in. En dan... Uh, Komt het zonnetje straks? Ja, zeg maar, die brandweer die was hier zo snel, omdat hier natuurlijk ammoniak en zo, dat is wel gevaarlijk spul. We hebben wat ammoniak in huis, niet meer wat, wat we vroeger hadden, een heel klein beetje nog. En uh, ja, daar hangen, allerlei snuffelaars uh, hangen daarbij. Zodra die ook maar iets ruiken, ja. dan komen die jongens die komen deze kant op. Nou, dat hebben we gemerkt. Ze zijn geslaagd voor de test, zullen we maar zeggen. Ja hoor, ze zitten om de hoek, dus ze zijn ja. niet zo. Zeg, zaterdag gaat u officieel open, terwijl ik dan hoor dat het verwacht wordt dat iedereen dan op het strand ligt. Ja, dat, dat, de, de, wat wij zeggen, de dagjesmensen, die zullen van uh, aanstaande zaterdag niet komen naar ons. Die gaan lekker op strand liggen, die gaan lekker de duinen in. Die zoeken het, uh, de mooie, lekkere, warme plekjes op. Ja. Uh, de diehards, de echte wedstrijdrijders, uh, de kindertjes die uh, zaterdagochtend weer komen, die komen gewoon. Dus wij hebben het uh, druk genoeg. IJsmeester Ronald Auwel en luisteraars, hij staat hier in korte broek naast de ijsbaan. <laughs> dat is ongeveer het contrast wat wij hier vanochtend in, uh, in Haarlem zien. Uh, maar ook genietend, hè? Absoluut. Mooi weer en ijs. Wat wil je nog meer? Uh, voor mij is het helemaal uh, plaatje rond. En wij gaan weer een uh, heel mooi gezond tege gezond uh, tegemoet. Veel plezier. Dank je wel. Gaan we naar de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Die zijn pas over een half jaar. Maar de Partij Socialisten is daar nu al mee bezig. Socialisten zijn druk doende hun kandidaat... voor de presidentsverkiezingen te selecteren. En gisteravond was er weer een televisiedebat... tussen zes socialistische kandidaten. Correspondent Ron Linker in Parijs. Die volgde dat natuurlijk. Ron was spannend... Het was een vriendelijk beschaafd debat. Maar ja, je zit wel uh, zeg maar op het puntje van je stoel... want je kijkt misschien wel naar de volgende president van Frankrijk. Hè. Als er vandaag verkiezingen zouden worden gehouden... dan zou één van de zes kandidaten van die Partij Socialist hoogstwaarschijnlijk winnen. Dat staat er op het spel en dat blijkt ook steeds meer uit de campagne. Die wordt harder, zonder dat die nou echt onvriendelijk wordt. Je kunt je misschien herinneren dat eerste debat tussen de socialisten dat verliep vrij tam, maar gisteravond werd er bij tijd en wijle toch flink gediscussieerd. En Lionel Jospin heeft in grote partij de elekting van de Ik dat de die nou, Je hoort het, hè? behoorlijke cacophonie. Dit deel ging even over waarom de socialisten in het verleden de verkiezingen verloren hebben. Dat hopen ze uiteraard nu te voorkomen. Ze wonnen afgelopen weekend een meerderheid in de Senaat. En men hoopt dus ook in het voorjaar de Assemblée en het Élysée te kunnen veroveren, het presidentschap. En dus is het zaak om een goede kandidaat naar voren te schuiven. Ze doen dat op een manier die eigenlijk heel erg lijkt op de primaries in Amerika. Voor verkiezingen in twee rondes. De eerste ronde is op 9 oktober... En de twee kandidaten met de meeste stemmen die daar naar voren komen... die mogen het onderling uitknokken in een tweede ronde op 16 oktober. Dus over een maand weten we wie de socialistische presidentskandidaat is. Oké, okay, en ik hoorde ze volgens mij alle zes door elkaar net. Wie van die zes <laughs> maakt de meeste kans? Nou, op het ogenblik is er uh, één absolute leider, dat is François Hollande. Hij is op dit moment het populairst. Uh, voormalig Europarlementariër, lid van de Assemblée, maar misschien in Nederland vooral bekend als de ex van Ségolène Royal, die het vorige keer uh, tegen Sarkozy opnam hè, tij, uh, namens de socialisten. Nu probeert hij het zelf. En de partijgenoot die het dichtst in de buurt komt, dat is Martine Aubry, de dochter van Jacques Delors burgemeester van de stad Lille... en eigenlijk iemand die geen kandidaat had moeten zijn. Zij had een pact gesloten met DSK, met Dominique Strauss-Kahn. was zijn wegbereider. Maar ja, toen kwam hij in eh, New York in de penarie, Toen moest ze zelf de handschoenen gaan opnemen. Maar het gaat dus om Hollande op dit moment... die in het debat ook steeds meer zichzelf naar voren schuift... als de natuurlijke leider... die bijvoorbeeld aan het einde van het debat samenvat... wat er volgens hem op het spel staat bij deze presidentsverkiezingen. Een presidentieke elekting speelt zich op een thema aspiration majeur C'est Het is niet telle of telle mesure. Het is een objectief dat ons verandert. Die ons reunieert. En vandaag, wat is het enige? Wat is de prioriteit? Het is de jeugd. Ja, bijna op zangerige toon. Hè. Bij elke verkiezing is er een groot thema. Iets wat alle Fransen bindt. En dit jaar, zegt hij, is dat de jeugd. Want dat is de toekomst van dit land. Nou, Hollande, je zei het al, staat voor. Wel een straatlengte. Nou ja, st straatje. Dan wordt hij hier toch ook gewoon, zou je denken. Ja, dat hangt ook af van de huidige bewoner van het uh, Elysee. Hè? Die is misschien wel helemaal niet van plan om uh, het presidentschap op te geven. Uh, Nicolas Sarkozy, alhoewel, hij doet er wel alles aan, Sarkozy, uh, om niet te laten blijken dat hij aandacht schenkt aan uh, de socialisten. Hij, hij heeft bijvoorbeeld ook allebei de keren niet naar het debat gekeken. Uh, de eerste keer dat de socialisten met elkaar debatteerden, dat herinner je misschien nog wel, ging hij naar Libië om zich daar uitgebreid te laten verteren onder de oog van de camera's, door de opstandelingen en ook gisteravond heeft hij het debat niet gezien, laat het Elysée weten. Want de president heeft een aantal onderscheidingen uitgereikt. En is daarna met zijn vrouw naar het theater gegaan om te genieten van een concert van Jarl Asnavour. Doet allemaal erg laconiek aan, maar dat lijkt me toch schijn. Want uh, Sarkozy heeft zijn kandidatuur nog niet formeel aangekondigd. Maar iedereen gaat ervan uit dat hij alles op alles zal zetten om dat presidentschap te verdedigen. En ja, hij heeft nog dik een half jaar om de negatieve peilingen om te buigen, Marcel. En nog geen babynieuws? Nee, de, nog geen uh, vliezen gebroken, zou ik maar zeggen. Uh, uh, de vader van Carla Bruni uh, die heeft aangekondigd dat het mogelijk uh, maandag gaat gebeuren op 3 oktober. Uh, ja. Dat is een datum die we in de agenda hebben gezet, maar we zullen het even moeten afwachten. Ron Linker vanuit Parijs. In het havengebied van Rotterdam leidt de discussie op over de nieuwe tunnel die onder de Nieuwe Waterweg moet komen. Twee varianten liggen op tafel. De Blankenburg Tunnel bij Vlaardingen en de Oranje Tunnel, iets westelijker bij Rozenburg. Natuurmonumenten verzet zich hevig tegen de eerste variant, de eerste tunnel, die door een uniek gebied gaat. Onderdeel van de campagne is een alternatieve tom-tom. Een hele goede morgen. U heeft gekozen voor de meest kortzichtige route naar Rozenburg. We rijden vandaag via de Blankenburg Tunnel. Ja, dit is het uh, koikershuisje. Hier woonde vroeger ooit uh, de koiker. Dus dit staat er ook al uh, ja, een paar honderd jaar wel. De eendenkooi heet dit? Ja, dit is de eendenkooi uit Alkeet Buiten. En een eendekooi, dat weet niet iedereen. Maar een eendekooi, uh, dat is eigenlijk een, uh, dat is bedacht om eenden te kunnen vangen. Deer Kunst is de beheerder van dit gebied, van natuurmonumenten. Zullen we een stukje verder lopen? Ja, dat is prima. U reed op de A20 door de Alkeet Buitenpolder. We zijn vlakbij de afslag naar de tunnel. Hoewel polder, polder, er is eigenlijk niks groens meer te zien. Hè? Tien jaar geleden was dit nog een van de laatste plekjes... tussen Rotterdam en Hoek van Holland waar mensen lekker naar buiten konden. Plast is daarachter en dit is de vangpijp... waar de ene uiteindelijk ingelokt werden door het hondje van de kooiker. De ene werden gelokt in de kooiker. En nu als natuurmonument wordt eigenlijk een beetje de tunnel ingelokt. Ja, dat hoop ik, hoop ik toch niet. Daar zijn we zeer op tegen. We hebben hier zo'n kaartje van dit gebied met inderdaad het vele groen, maar ook de rode lijnen waar dan eventueel de wegen naar de Blankenburg Tunnel moeten komen. Ja, ja, sterker nog, op één variant kun je zien dat het knooppunt gewoon dwars over deze ene kooi komt te liggen. Een rood lijntje op de kaart, dat lijkt niet zoveel, maar daar, daar zit natuurlijk gewoon een flyover van, van weet ik veel tien meter hoog bij. Met alle rimranden eromheen, dat betekent gewoon einde eendekooi. En is dit het enige gebied wat doorkruist zal worden? Of wat er last van zal krijgen? Nee, het, het gaat om deze eendekooi. Maar hierachter hebben wij een weidevogelreservaat. Daar uh, beheren wij uh, het gebied met de boer hierna die hiernaast zit uh, op voor weidevogels. En in tegenstelling tot de landelijke tendens waar weidevogels uh, keihard achteruit gaan... zijn we hier al een paar jaar gewoon vooruit aan het boeren. En nemen de aantallen twee tot drie keer per jaar uh, toe. Dus het gaat eigenlijk heel goed met het gebied? Met dit gebied gaat het gewoon hartstikke goed en we zijn eindelijk keihard bezig om dat. Uh, we zitten echt goed in de lift zeg maar. En nu, en nu krijgen we dit. U gaat hier met drie banen breed richting de Maas. Onder het asfalt liggen nog de resten van wat ooit een even oude eendekooi was. Nou moet de minister kiezen tussen de Blankenburgtunnel of een stukje westwaarts de Oranje-tunnel. Ja, daar zal die ook wel weer door bewoond gebied moeten, misschien door groen of natuurgebied. Het is dus eigenlijk kiezen tussen twee kwaden. Ja, dat is zo. Maar aan de andere kant, als je dat vergelijkt... Hè, als ik als, als, als beheerder naar kijk, dan is, dan is uh, het aanleggen van die tunnel in dit gebied... dat levert gewoon echt heel erg veel schade op. Het is cultuurhistorisch een heel bijzonder gebied. Ja, en meer de, richting Oranje Tunnel, daar is, daar is al een bebouwde omgeving. Dus landschappelijk gezien is daar heel veel voor te zeggen om dat niet hier te doen. Maar die mensen daar zullen zeggen... wij wonen hier, laten we maar door het groen gaan, want anders moeten wij weg. Ja, het is een beetje de vraag. Het is meer een kassenomgeving waar hij aanlandt. Dus uh, de, de keuze is denk ik een beetje, ga je, ga je, komt hij in kassengebied aan... Of, komt die, of ga je een van de laatste stukjes groene long in dit gebied op? Had Melanie Schultz destijds toch maar even verder gekeken dan de korte termijn... en hadden de Kamerleden maar vol op de rem getrapt. Maar ja... Een reportage was dat van Henrik Willem Hofs. Uh, in de Tweede Kamer is vandaag een hoorzitting over die tunnel. En eind dit jaar neemt de minister Schultz van Infrastructuur... een beslissing over het tracé. Koos Kuijenhoven, hoofdproductie bij Landindustrie, wil graag opscheppen over Exact hier op de radio. Want sinds hij Exact gebruikt, kan hij zijn interne doorlooptijd beheersen. En of hij mag vertellen dat hij nu minder voorraad heeft... en toch sneller kan leveren.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 Aanslagplannen op Pentagon vereideld en vluchttijd bij woningbrand gemiddeld drie minuten. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Dorold Megens. In Amerika is een man opgepakt voor het beramen van aanslagen op het Pentagon en het Capitool. Volgens justitie wilde hij Amerikanen doden omdat dat vijanden van Allah zijn. De plannen waren al in hun vergevorderd voor het stadium, zegt correspondent Wessel de Jong. Het gaat om een 26-jarige man uit de buurt van Boston. Hij was van om met drie op afstand bestuurde vliegtuigjes... geleid door GPS, gevuld met plastic explosieven doelen aan te vallen in Washington. En het is, hij is afgestudeerd een natuurkundige, hoe kan het ook anders? Dus verstand van vliegtuigjes had hij wel. De man liep tegen de lamp toen hij handel deed in explosieven... met mensen van wie hij dacht dat het Al-Qaeda-leden waren. In werkelijkheid bleken het agenten van de FBI. De vluchttijd bij een woningbrand is in moderne huizen nog maar 3 minuten. Een brand is daarmee sneller dan de brandweer... met een gemiddelde aanrijtijd van acht minuten. Blijkt uit informatie van de Brandwondenstichting. 30 jaar geleden was de vluchttijd nog 17 minuten. De tijd die mensen hebben om uit een brandend huis te vluchten... is flink korter geworden door de betere isolatie van woningen. En ook bevatten moderne huizen meubels die eh, brandbare stoffen... Ook bevatten moderne meubels, vaker brandbare stoffen. Dat staat er. De Nederlandse privéjetluchtvaartmaatschappij luchtvaartmaatschappij Solidaire... mag voorlopig geen vluchten meer uitvoeren. De inspectie Verkeer en Waterstaat heeft de vergunning ingetrokken. Het bedrijf stond al onder verscherpt toezicht. Nadat was gebleken dat de training van piloten... en de registratie van bankementen niet volgens de regels verliep. Volgens inspectie is de veiligheid in het geding... In het verleden hebben ook leden van het Koninklijk Huis met Solid Air gevlogen. De vliegmaatschappij heeft drie maanden de tijd om orde op zaken te stellen. Burgemeester Wim Cornelis van Gouda mag aanblijven. Volgens een onafhankelijk rapport wekte hij de schijn van belangenverstrengeling... bij de bouw van een vakantiehuis in de Ghanese stad Elmina. Met die stad heeft Gouda een vriendschapsband... De gemeenteraad nam gisteravond genoegen met de excuses van de burgemeester. En die sprak daarvoor zijn waardering uit. Ik moet u wel zeggen dat ik uh, bijzonder dankbaar ben voor die brede steun die ik hier toch van u heb mogen ervaren. Waarbij ik ook weet dat een aantal mensen daar best mee geworsteld heeft. Alleen de vier raadsleden van de SP en Trots op Nederland stemden voor het aftreden van Cornelis. Die vier mensen die die steun niet hebben kunnen geven aan mij, daar zal ik mijn uiterste best voor blijven doen. Om die verhouding en ook die persoonlijke verhouding in elk geval weer tot een voldoende niveau te brengen. Ook in Gouda is vannacht een deel van een flat ontruimd. Het vuur ontstond in een garagebox, zegt de brandweer. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek in de kelderbox een matras aan wat fietsonderdelen in de brand te staan. De brand was snel geblust. Echter, door de grote rookontwikkeling zijn 18 appartementen. Boven de kelderbox ontruimd. 19 mensen moesten worden behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. 12 van hen moesten naar het ziekenhuis. De brand in de flat was snel onder controle. De geëvacueerde inwoners van Gouda mochten na een paar uur weer hun huis in. En dat was nieuws overzicht. Het weerbericht van Beer Online. Ook vandaag mogen we weer genieten van een nazomerdag met flink wat zon en plaatselijke zomerse temperaturen. Op dit moment is het in het oosten een graad of 10 en in het westen zo'n 15 graden. Verder komen in het noorden en zuiden mistbanken voor en plaatselijk is het zicht minder dan 200 meter. Na zonsopkomst dan zullen de mistbanken geleidelijk verdwijnen en volgt een zonnige ochtend. Ook vanmiddag blijft het zonnig en het wordt zo'n 21 graden aan de kust tot 25 à 26 graden in het zuiden. Dan de wind, die komt vandaag uit het zuidoosten en is zwak aan zee, matig van kracht. Vanavond en komende nacht, dan is het helder... koelt het af naar een graad of 10 en opnieuw ontstaan misbanken. Kijken we naar morgen, vrijdag, dan volgt ook weer een vrij zonnige dag... met maxima tussen 20 en 25 graden. Het nazomerweer, dat houdt aan tot en met het weekend. ANWB ah, we Verkeersinformatie we waren vanochtend vroeg problemen... met de rijstrooksignalering en de spitsstroken in Gelderland en Overijssel. Met name op de A1 bij Deventer, de A50 bij Arnhem en op de A12... Dus het goede nieuws. Alle rijstroken zijn weer open. En ook de spitsstroken zijn weer open. Maar er staan nog wel een aantal lange files daardoor. De A1 bijvoorbeeld, van Hengelen naar Apeldoorn. Tussen de afrit Rijssen en Deventer, ruim 13 kilometer. Op de A2 vanaf Eindhoven naar Utrecht... gebeurde vanochtend een ongeluk bij de afrit Kerkdriel. Er zijn nog altijd bergingswerkzaamheden. Er staat 7 kilometer file vanaf de afrit Sint-Michelsgestel. Vanuit Den Haag op de A12 naar Utrecht... een aanrijding tussen Reewijk en Nieuwebrug. De rijstrook is dicht en 10 kilometer file is het gevolg vanaf Zevenhuizen. De A12, de Duitse grens richting Arnhem, tussen Beek en Duiven 7 kilometer. Bij Rotterdam een aanrijding op de A15 naar Europoort... tussen de Ridderkerk en de rotterdam sharloos 7 kilometer... En daardoor is de linkerrijst ook dicht. slotte de A67, Venlo richting Eindhoven. Een ongeluk met een geschaarde vrachtauto bij Asten. Die ligt deels in de sloot, op staat 5 kilometer file vanaf de afrit Helden...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 Minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journal. U kunt ons volgen via internet via nos.nl. In België is het eh, nou, toch wel een beetje vloeken in de kerk als je Heineken lekkerder vindt dan bekende Belgische merken zoals Jubilair, Maas of Stella. Maar het is nu bewezen dat het zo is. Tenminste, dat zegt de Belgische Consumentenbond na een onderzoek. Opmerkelijk, want de Belgen lachen vaak om Nederlands bier. Consument Joris van Poppel deed de test met een Belgische bierkenner. Aan de Toog de Bar van Moeder Lambiek, een van de bekendste Brusselse biercafés, Steven Vermoeren. Groot bierkenner, met voor hem drie glazen met pils. In één zit Jupiler, in de ander zit Heineken en in eentje zit Maas. Nu, de vraag is, herkent u ze? Ik wil wel even durvende uitdagingen aangaan. De eerste dat ik proef is ja, redelijk flats van smaak. Het is niet echt een, een, een topper, het is een klassieker. Het is, het, is een, het is een gewone goede commerciële pils. Nummer twee ziet er qua kleur precies hetzelfde uit. Die ligt heel dicht bij de eerste. Er zit hier een lichte zuurheid in. En nu nummer drie. Hoe smaakt die? Die is zuurder. Die heeft een, uh, meer zuurheid, die is zeker niet bitter. En welke is het lekkerst? Ze zijn niet allemaal mijn smaak. Dus ik heb nog altijd liever een speciaal bier. Uh, maar als ik moet kiezen, uh, dan zou ik wel uh, voor de tweede gaan, voor de, voor de Maas. Of ik denk dat dat toch de Maas is. We gaan straks even kijken wat het resultaat is. En hier in dit café, de Moederlambiek, Biek, dat bekende Brusselse café. Hoeveel bieren heeft u hier? Uh, dus nu hebben we 46 bieren van het vat en meer dan 100 bieren in grote flessen. En verko verkoopt u ook Heineken? Uh, helemaal niet. De, maar... Waarom niet? Uh, omdat uh, uh, er is een, uh, een nightjob helemaal niet ver van hier. Vindt u Heineken lekker? Eerlijk gezegd, nee. Ivo <laughs> Mechels van Testaankoop, Belgische Consumentenbond, ook aan de toog. Wat dacht u toen de resultaten kwamen? Heineken lekkerder dan Jupiler en Maas. Ja, toch wel uh, zeer verbaasd. Uh, ik ga het niet zeggen geschockeerd, maar toch wel bijzonder verbaasd... en verrast uh, door dit resultaat. Toen ik zelf student was, um, werd er schamper uh, uh, gedaan over Heineken. En dat is generaties meegegaan. Hè. Um, anderzijds is het ook zo dat uh, um, in België uh, de, de er ook een evolutie is. En, en dat merken we ook wanneer we de analyses zien. En we zien dat vandaag de dag... Um, meer een universele smaak um, de bovenhand haalt. En dat heel veel gevestigde bieren die, die universele smaak kunnen slijten. Een, een, een zoetere, een, een, een algemene smaak. Uh, zonder te veel bitterheid, zonder te veel bijzondere klemtonen in, in, in die pils, in die smaak. En, en dan komt Heineken er inderdaad goed uit. Maar er blijft een, een, een toch niet onbelangrijke minderheid van de bevolking, die houdt aan, en ik zelf ook, die houdt aan die bittere uh, toon uh, van de pils, die onder meer door hop, maar ook door mout en zo meer kan uh, worden gesmaakt. Dus u vindt zelf Heineken eigenlijk helemaal niet zo lekker? Ik niet, nee, absoluut niet. <laughs> Steven Vermoeren, waarom denken de Belgen dat Heineken niet lekker is? Ik denk dat het een beetje een imago is uh, dat Heineken heeft in België. Uh, wij hebben hier veel lokale brouwers gehad en uh, Heineken is altijd een beetje aanzien als de vijand. Uh, ze hebben hier echt nog geen enkele keer een poot in de markt gekregen. Dan hebben we hier nog natuurlijk het resultaat van de test. Is dat is dat... toch één juist. <laughs> Ik heb toch één juist. <laughs> Ik had de Jupiler ontdekt, ja. Dat is de minste bittere van, van de hoop. Dus, uh... Ja, de, de Jupiler heineken... heeft u goed, maar u zei het lekkerste bier is nummer twee en dat is de Heineken, heineken inderdaad, ja. Dus je bent ook stiekem een Heineken-liefhebber. Niet verder vertellen, hè? niet verder vertellen. Santé. Ja, en dat doet dan toch een beetje pijn. Correspondent Joris van Poppel was dat. Gaan we naar de sport. Het is de Nederlandse volleybaldames niet gelukt... de halve finale van het Europees kampioenschap te bereiken. De vrouwen gingen in de kwartfinale onderuit tegen Italië. Tom van het Hek, goeiemorgen. Goeiemorgen. Dat zat er al wel een beetje in. Je hield daar gisteren wel rekening mee. Um, waren ze echt kansloos? Nou, kansloos. Het is het, het, het bekende verhaal dat je sommige fases dus ziet spelen... en denkt, nou, er moet toch heel wat, uh, wat inzitten en andere fases... dat dat toch altijd weer niet goed gaat. Maar de eerlijkheid gebieden zeggen, want je kan het blijven uh, proberen te gooien... op een soort mentale kracht. Ze hebben heel veel mentale training gedaan. Maar uh, misschien moet je ook simpelweg constateren dat het team goed is... maar toch ja, de kwaliteit mist om uiteindelijk tegen de supertoplanden... ...als Rusland, als Italië uh, te kunnen winnen. Een van die overwinningen was echt noodzakelijk geweest... ...want ja, nu ben je veroordeeld tot de vijfde tot de met achtste plaats. Dat betekent met name dat er een grote streep kan... ...in eerste instantie voor het kwalificatietoernooi uh, voor Londen... ...voor de Olympische Spelen. Er zijn nog wel wat uh, nooduitgangen... ...waar Nederland nu langs naar Londen kan proberen te komen. ...maar dit is toch een behoorlijke domper... ...en de eerlijkheid gebieden zeggen... ...Italië is de, de, de heersend Europees kampioen... ...waar Nederland twee jaar geleden de finale van verloor... ...was uiteindelijk op de momenten dat het er echt om ging... gewoon. Beter dan Nederland. Hmm. Nou, zullen we het dan maar over voetbal hebben? Werd gisteravond ja. ook weer gespeeld in de Champions League. Volgens mij heeft iedereen wel gedaan wat hij moest doen, hè? Ja, de Nederlanders eh, hebben het daar in ieder geval... qua spelers eh, goed gedaan. Van Persie, hoewel die alleen maar inviel, won met Arsenal. Moeizaam. Arsenal heeft een moeizame periode. Maar goed, ze wonnen. Daar ging het vooral om. Van Olympiakos Pireus. En eh, drie Nederlanders, maar liefst in de basis bij Milan... waar eh, of het gewoon nog altijd rustig volhoudt... van Bobbel en Emmanuel stond. Ook zij wonnen van Pietzen uit eh, Tsjechië Tje met 2-0. In die pool waarin Barcelona ook weer even liet zien... dat dat gemorste puntje tegen Milan... Eh, slechts een schoonheidsvrouwtje was. Want die wonnen met 5-0. En dan hadden we ook nog Mario B. die moet ook volgen tegenwoordig met Genk, die heeft een moeilijke pool hoor. En elke pool voor Genk zou lastig zijn in de Champions League, die verloor met 2-0 van Leverkusen. Maar als je alle uitslagen bekijkt, ja, dan kun je langzamerhand de clubs alweer opschrijven en uh, eigenlijk is het zonde dat al die voorrondes gespeeld worden, want je komt ieder jaar bij dezelfde clubs uit, gaat dit jaar ook weer gebeuren. Altijd hier en daar een verrassingje, maar voorlopig zijn het alle grote namen die weer uh, gaan overleven. Nou, misschien verrassingen in de Europa League, we krijgen vanavond weer een lawine van wedstrijden. Um, Zeggen de Nederlandse clubs het lastig nog? Nou, Twente speelt thuis tegen Wisla Krakau, Waar ook een Nederlands tintje aan zit. Daar zit Robert Maaskant. Ja. Die is kampioen van Polen met die mensen geworden. Die heeft op een haar na, op een minuutje of zeven na de Champions League eh, gemist. Heeft wel zijn eerste wedstrijd in deze pool verloren. Dus die moeten wat. Maar Twente zal ook wat willen. Na de, na de, een, de, de gelijke spel bij Fulham. En Twente is voor mij echt de favoriet hoor. Vanavond thuis tegen Krakow. En PSV en AZ die zijn beide ver oostwaarts uh, gegaan. Uh, Metallic Sharqiv, daar speelt AZ tegen Boekarest, uh, Rapid Boekarest, PSV. Dat zijn beide de clubs die in hun pool ook hun eerste wedstrijd gewonnen hebben. Allebei uit dus. Uh, ja, dat worden lastige wedstrijden. Hoewel PSV en Boekarest toch wel overend moet zien te blijven. AZ heeft een slechte trackrecord uh, uit in de Europa League. Moeten ze vanavond eens zien te doorbreken. Maar dat zijn twee lastige wedstrijden. Vorige keer zeiden we puntje vijf tot zeven. Vijf uh, punten. Ja, misschien wel zes. Zou wel hartstikke mooi zijn vanavond. Tom Vothek, dank je en zo dadelijk spreken wij met een, een belangrijk man. Bondsdaglid frieken van de FDP. Het is een belangrijke dag, namelijk voor bondskanselier Merkel. Steunen de regeringspartijen de uitbreiding van het Europese steunfonds? Hoort u zo meer over. Eerst naar Kees Kwaks. Hoe stopt de weg, Kees, en met de spitsstroken? Uh, die spitsstroken zijn uh, godzijdank weer open, Maar ze hebben wel voor lange files gezorgd. De A1 bijvoorbeeld, Hengelo richting Apeldoorn. 11 kilometer vanaf Rijssen tot Badmen. En op de A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht... tussen Beek en Arnhem, noord 16 kilometer... Dan kan je dat niet alleen toeschrijven aan die spitstroken. Er zijn ook werkzaamheden. en eh, Vannacht waren werkzaamheden waardoor er kruisen op de weg stonden. Die gingen er vanochtend erg laat af. Zie, zie daar de lange file. De A12, Den Haag richting Utrecht. Een aanrijding bij Nieuwebrug. 13 kilometer vanaf Zevenhuizen. De linkerrijstrook is dicht. En in het zuiden de A67, Venlo-Eindhoven. Een geschaadde vrachtauto bij Asten. Hij ligt onderaan het taluut wordt na de spits geborgen, tot die tijd is de rechte rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Duitse parlement stemt dus vandaag over de uitbreiding van het Europese steunfonds... voor de zwakke Eurolanden, Lara zei het al. Binnen de regeringscoalitie heerst oneenigheid over de uitbreiding. Zowel bij het CDU als de liberale FDP. En als een te groot deel van de regeringspartijen nee zegt tegen de uitbreiding... dan heeft bondskanselier Merkel een probleem. Een groot probleem. gaan we over praten met de begrotingswoordvoerder van de liberale fractie van de FDP in de Bondsdag, Otto Frikke. Goedemorgen. Goedemorgen vanuit Berlijn. Goedemorgen Berlijn. Meneer Frikke, mevrouw Merkel heeft gezegd dat het wel goed komt met de regeringsmeerderheid in het parlement. Kanslermeerheid. Denkt u dat ook? Ja, ik denk het wel ook. Het is uh, zeker nog een, niet, niet iets wat eenvoudig is. En we hebben ook een, uh, enkele mensen bij ons in de fractie. En ook in de fractie van de CDU-CSU, dus vergelijkbaar met de CDA. Die zeggen, kijk het is te veel, de risico is te hoog. En ik wil het niet, maar aan het eind zullen we zeker een meerderheid hebben. De zogenoemde kanseliersmeerheid. Dus 311 van die uh, 620 uh, met de eigen coalitie. Ja, nou, dat zou mogelijk zijn. Maar wat het belangrijkste is, het wet gaat aan het eind dan, want onze oppositie. En dat is de verschil, die doet ook mee. Dus de vraag van uh, de verhoging van het noodfonds, die gaat door. En de rest, die, die andere dingen zijn dan uh, toch, denk ik, politieke discussie. Hmm. gaat u zelf voor of tegen uitbreiding van het noodfonds stemmen, meneer Frieken? Nee. Stem voor, want uh, ik, ik heb wel als uh, iemand die begroting doet, zeg ik altijd nee, steeds minder, steeds beter. Maar, maar ik heb altijd het gevoel dat de mensen niet zien, we discussiëren nu niet over een nieuwe hulp voor Griekenland, maar we discussiëren wat er gebeurt in het moment dat er een ruzie op de markt is en wat zal er gebeuren op het moment dat Griekenland niet doorgaat. En daar moet je iets in de hand hebben en, en dat hebben we op het moment niet en de, de, de modificeerde noodfond is iets wat daar heel goed is. Bij u de fractie zijn er vier, als wij het goed hebben uitgezocht, die tegen zullen stemmen. Klopt dat? Ja, op het moment denk ik dat het vier zijn. Misschien ook vijf, dat, dat weet ik op het moment nog niet. Dus we hebben heel veel gepraat de laatste dagen. Huh. Want je moet ook zien, ik, ik kan het wel verstaan dat men zegt: nee, ik ben er tegen. Waarom dan? dan Waarom zijn ze, en... ze tegen? Ja, nou, ze denken dat het de, de, de, de, de, helemaal fout de weg is. Als je het um, um, terugbrengt naar de, die dingen die belangrijk zijn. zeggen tiental mensen zeggen, als iemand iets fout heeft, heeft gedaan en als de Grieken iets heeft fout, fout heeft gedaan, het hebben ze gedaan. Ze hebben helemaal uh, foute dingen gedaan, niet de correcte de, de, de, de, de feiten ons gezegd. Ja, dan, dan is het dat en dan was het dat en dan moeten ze ook omlaag gaan. En, en ik denk altijd, nee, dat, dat kun je in een Europees familie niet doen. Dat, dat als er iemand iets fout heeft gedaan, dan moet je zeggen, kijken eens je heeft één kans om het weer terug te draaien. En die andere ding is dan natuurlijk ook, ook... het mag niet zijn dat al die andere landen naar beneden gaan... als één land naar beneden zit. Hmm. Dus ik kan het staan, maar ik denk dat het is niet, niet, niet de juiste oplossing is. En zou je dan ook zo ver willen gaan, want daar wordt nu ook over gesproken... dat het noodfonds uiteindelijk nog meer vuurkracht nodig heeft. wat uh, moet ook grote landen kunnen redden om rust te brengen... bij investeerders en beleggers. Er wordt gesproken over een vier viervoudiging van dat noodfonds. Is dat meteen voor u ook een optie? Nee, nee, niet op die manier waar men over praat. We moeten zien, ik, ik, ik, ik vind uh, dit uh, van het vuurpower, nee, en dat komt vandaan, als je aan elkaar zegt, firepower, dat is iets, dat is uh, helemaal jammer, dat, dat werkt niet. Als je aan het eind zegt dat. Uh, uh, men probeert een, uh, de reddingsfonds groter te maken als anderen mee hulpen. dan is het goed. Maar niet op die manier te zeggen, we, we gaan met die nood van nog meer omhoog. Want aan het eind kom je dan in een, in een, in een debat waar je zegt, ja hoeveel dan nog. Aan het eind dan alleen maar nog uh, Duitsland, Nederland, Finland en, okay. en we redden de hele Europa. Dat dus het houdt op bij deze verhoging wat u betreft? Wat mij betreft uh, is de verhoging het eind. We hebben dan weliswaar nog de zogenoemde ESM... die is ook besloten op het Europees niveau. Uh, die gaat misschien door in het volgende jaar. Daar, daar gaan we nog een beetje omhoog. Maar dat is om een permanent procedure te hebben. Want al, al die dingen die we nu doen, zoals de EFFF... die zijn nog niet permanent. Aan het eind moet je kijken dat je op het Europees niveau iets heeft... waar je automatische reacties uh, zou mogelijk zijn... en waar je ook weet wat dan gebeurt. En niet wat we op het moment doen. Uh, daar gebeurt iets reageren en er gebeurt weer iets en dan reageren we weer, weer, weer. Nee, we moeten kijken aan het eind dat men een, een mechanisme heeft die dan ook doorwerkt, maar het belangrijkste is. Uh, en men moet opletten in alles. Wat er gebeurt met begroting? En dat de politiek stopt ermee te zeggen, kijk eens, we geven meer en we krijgen het geld van de markt. Dan is de markt van de markt. En dat is beter. Meneer Frikke, u, u zei het net, dat is een uh, politieke discussie... die uh, kanseliersmeerderheid, want die meerderheid in de Bondsdag zal er wel komen. Toch willen we het daar even met u over hebben. Want stel dat uh, mevrouw Merkel niet de meerderheid krijgt via haar eigen partijen... zal dat haar positie dan niet heel erg verzwakken? Nou, zeker je kunt natuurlijk de typische politie zeggen, nee, helemaal niet. Want kijk, ze moeten... Nee, dat is niet. natuurlijk wordt het dan een beetje zwakker. Maar dat is de vraag dan aan de politie te zeggen, waar willen ze naartoe gaan? Willen ze samenwerken? En, en dat zie ik op een moment wel. Um, kijk eens, we, zijn een, een, een, uh, we hebben nu twee jaren van, van onze CIA-periode in het parlement. En natuurlijk is het altijd um, op die, die tijd het, het grootste probleem om met een, met een coalitie door te gaan. Want vele mensen hadden gedacht, ja, die doen dat en dat. En dat is heel eenvoudig. Dat doen ze het niet. Nee, voor uh, de coalitie is dan belangrijk te zeggen, willen we samen gaan? En dat kun je heel, heb je de hele week gezien. Het is niet afhankelijk uh, van, van deze vraag van de kanseliersmeerderheid waar ze niet nodig is. Um, wel is dat denk ik dat, dat we de kanseliersmeerderheid halen. Nog even over uw eigen partij. Um, want de FVP stelt zich ja, toch wat onafhankelijker op van bondskanselier Merkel. Maar het levert uw partij nog niet heel veel op. Hè? Uh, sterker nog, heel weinig. Het staat nu op, op maar 2 procent. Ja. Heeft uw partij zo'n moeite om boodschap over te brengen naar het grote publiek? Um, ik denk wel. Kijk, als je in de opiniepeilingen van, van na, na 2% gaat, goed, ik denk dat is ook een beetje de vraag het is. Van, opiniepeilingen, we hebben ook nog een met 4, maar daar ben ik ook niet blij mee. Maar dan moet je kijken, hoezo gebeurt dat? En, en we waren bij 14%. Ja, mm -hmm. en dan moet je zien, we hebben iets niet gedaan waar de kiezer heeft gezegd, daar kies ik voor. En wat is dat? En dan moet ik kijken, wat kan ik doen? Wat is dat? Waar, wat, wat heeft de FDP verkeerd gedaan? Ik denk wat we hebben verkeerd gedaan is eh, te zeggen naar de mensen, eh, kijk eens, eh, we moeten met de belasting omlaag. Maar we moeten ook wel met ons begroting omlaag. En daar moeten we enkele dingen voor doen die niet zo eenvoudig zijn. Is het is een vergelijkbaar discussie met uh, wat, wat we in, in, in Nederland hebben. Wel moeten we ook met ons coalitiepartner over praten. Waar het mogelijk is. En, en als je een coalitiepartner heeft die uh, voormalig in de, in, in, in de coalitie met, met de sociaaldemocraten was. Ja, dat is niet zo eenvoudig. En, en de derde is natuurlijk ook. Mensen hebben de FDP gekozen om, om, om, om, om iets nieuws te krijgen. En, en aan het eind hebben de, de mensen op een moment gevoel... Het is hetzelfde, maar alleen maar met een nee. beetje meer liberalen bij, En dat is het dan niet. En, okay. en dan is het ook natuurlijk aan de eind altijd de vraag van personeel. Otto Vrieken, dank voor uw tijd en succes vandaag bij de stemming. Graag gedaan. En we volgen natuurlijk die stemming op Radio 1. Na acht uur praten we er ook over door met onze correspondent in Berlijn, Wouter Meijer. Wij gaan weer naar Mark Robin Visser. En eigenlijk hoop ik dat hij weg is van het ijs. Want het is toch een beetje gekkigheid, Mark Robin. Nou, ik ben daar maar gauw weggegaan, want die brand weer ineens voor de, ja, de deur. En ik heb dat, ja. nergens aangezeten, echt waar, nee, serieus nee, hoor. niet. Het mm -hmm. was niet mijn schuld. <lacht> ik ben even <lacht> iets verder gegaan naar de uh, camping hier in Bloemendaal aan zee. Die heeft een echte nachtburgemeester. Ja, die, die gaat natuurlijk de hele nacht door. Ik hoor van Gerrit Hiemstra vanmorgen dat het een oude wijvenzomer wordt. Wat vindt u daarvan? Nou, dat zou best eens kunnen, ja. Ja, dat zou best eens kunnen. Uh, Je ruikt het al, dat, hè, vandaag? Ja, dat is ook zo. We hebben nu allemaal oudere mensen en uh, die genieten natuurlijk enorm ja. van deze mooie camping. We gaan straks eens even uh, kijken hoe ze genieten hier. Ja, dat zullen we zeker <laughs> doen op deze mooie camping. Tot straks. Het NOS Radio Journal journaal Media Overzicht. Ja. De Bondsdag wordt dus vandaag gestemd over de uitbreiding van het Europese steunfonds. Daar hoort u net alles al van. zusterpartij van de CDU, CSU, zal in ieder geval instemmen met de uitbreiding... zegt de partijleider Horst Seehofer in de duitse Zeitung. Maar hij zegt er ook iets anders bij, anders bij net als Frikke, net van de FDP... is het wat hem betreft tot hier en niet verder. Meer steun komt er niet. Thank <laughs> you. In een commentaar schrijft de Frankfurter Allgemeine dat we ons geen zand in de ogen moeten laten strooien door de uitbreiding van het Europese noodfonds. Want de politieke mogelijkheden om Europa te redden blijven volgens de krant hoe dan ook beperkt. Niet alleen in financieel opzicht, want de huidige eurocrisis kan er volgens de krant juist ook toe leiden dat landen minder in plaats van meer met elkaar te maken willen hebben. En dat de gedachte van één Europa dus onder druk komt te staan. Kwaliteit van het VWO op particuliere scholen schiet tekort, schrijft Trouw. VWO. VWO'ers op particuliere scholen halen duidelijk lagere cijfers... bij het centraal schriftelijk examen... dan jongeren die het VWO doen op een gewone school. En ze zakken ook vaker. En halen ze het examen wel, dan komt dat vooral... omdat de eigen examens van de school niet zo moeilijk waren. En daarom staat de helft van de particuliere scholen... in Nederland onder toezicht. Als ze niet binnen twee jaar beter presteren... kan de minister hun examenbevoegdheid intrekken. Dan naar het AD, want volgens die krant is een groot aantal ouders... van plan om vanaf volgend jaar, als de kinderopvang duurder wordt minder te gaan werken. Kinderopvangkosten gezinnen anders te veel geld. De krant baseert zich op de budgetbarometer van ING... 34 van de huishoudens gaat de kostwinner minder werken. En in 27 van de gevallen de minst verdienende partner. De kinderopvang herkent de cijfers. Het aantal inschrijvingen voor 2012 loopt flink terug. Een dikke buik is niet gezond. Ouderen met een bovengemiddelde omtrekt sterven twee maal zo vaak aan hart- en vaatziekten dan ouderen met een normale, normale tailleomvang, schrijft de Telegraaf. Die zich baseert op een RIVM-onderzoek onder ruim 58.000 ouderen. Het is voor het eerst dat met een exact aantal buikcentimeters de kans op sterfte aan hart- en vaatziekten is vastgesteld. Op 101 TV, dat is het digitale jongerenkanaal van de publieke omroep... is sinds ongeveer drie kwartier een televisieprogramma te zien... dat nog duurt tot zondagavond. En het heet Last Man Watching. Dat is de naam van de wereldrecordpoging tv kijken Georganiseerd door BNN in Beeld en Geluid, het centrum hier in Hilversum. Zo'n 60 kandidaten kijken sinds 7 uur vanochtend televisie. En om het wereldrecord te breken, moeten ze dat nog zeker 88 uur... Degene die uh, zondagavond nog wakker is... krijgt een vermelding in het Guinness Book of Records. En een reisje naar Los Angeles. Na acht uur, zoals gezegd, meer aandacht voor de Bondsdag. Die vandaag dus besluit over Duitse steun aan het Europese steunfonds. En we praten daar ook over door uh, met uh, Plasterk... Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Want de Partij van de Arbeid uh, steunt ook het kabinet in deze. Over de opstelling van de Partij van de Arbeid... hoort u zo dadelijk meer na acht uur. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur. De Eredivisie. Utrecht naar KC. Blijft een beetje hangen. Die schiet een driep. Vitesse V. Paniek, paniek, paniek. Schiet met rechts, Schiet langs, naast. En Roda Steen hard door het midden. NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. 12? Ja, alleen bij een cv-keten van Nevit. Geen 2, geen 5, geen 7, geen 10. Oh, maar 12 jaar garantie. Helemaal gratis. Oh. Tijdelijk gratis 12 jaar garantie op alle onderdelen van de topline HR-ketel van Nevit. Vraag het Nevit-dealer of kijk op Nevit.nl. Nevit houdt Nederland warm. Van de 36 betaald voetbalclubs hebben er 32 grote financiële problemen.